Een van de grote hits van Amma. Hoeveel hebben ze er? Er, um, er? Is dat voor er nu weer? Ja, hoeveel hebben ze er? <laughs> uh, 200 of zo? Nee, nee, nee, nee, onzin. Tientallen. Prachtige hits. Waaronder deze Knowing Me, Knowing You... aan het begin van het tweede gedeelte van de show. Uh, de zondagmorgen van ZVL. Met een uh, Afrika Blokhuis met een splaakgeblek. Ja, zo is het. Kan de L niet zeggen. Dat hoor je maar weer. Goed. Uh, Zometeen... Behalve lekkere muziek, een mooie reportage van Jeroen van Gent. Dus blijf lekker hangen. ZVL, tot 12 uur, de zondagmorgen. Van Alfred Blokhuizen. ZVL. En als je een vaste luisteraar bent van de show, dan weet je dat Jeroen van Gent de straat op gaat met een blauwe microfoon. en de mensen van alles vraagt. Dus het komt eraan over ongeveer een minuut of twintig. Hier bij ZVL. Singing in the morning Singing in the evening All over the land I sing out of Danger I sing out a warning yeah. I sing about the love between My brothers and my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 To God tell your dad If this wheel lets you down My love is my ending And you might be fuel Stop acting cool Just bet you might win I'm not too Dit dat uh, hoor ik nu allemaal weer voor een rare toontjes. Ja, de computer is een beetje gek, geeft ze uit zichzelf van die ploem, ploem toontjes dus. Moeten we het vandaag even meedoen. Het is niks anders. Ace of Base, Wheel of Fortune. Van je trouwens een mooie klassieker van Trini Lopez. If I had a hammer, wat dan? Zou die dan gaan klussen?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 Maar het eindigt en... I Tijd dat uh, je na een avondje dansen. toch wat toe was aan nieuwe heupen, zal ik maar zeggen. Vanwege de slijtage. Man, man, man. Dat was wel even wat hoor. In die tijd, in de jaren 60 en de jaren 50. Yo, de Cliff Richard. samen met zijn Shadows. En do you wanna dance? En, uh, en voor Marco Borsato. met een mooie. mooi, natuurlijk. Straks een uh, reportage van Jeroen van Gent. Ik kondigde het al aan. Uh, de reportage gaat over. hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Een. Dat ja, tamelijk intieme vraag zou je kunnen zeggen. Komt eraan, over ongeveer een minuut of acht hier bij Zetveel to, to you on your best. Beroemd werden ze met het uh, nummer um, A Horse With No Name. Weet je het nog? De mannen van Amerika. Ja, geweldig. En in de jaren tachtig maakten ze dit prachtige nummer. You can do magic. Nou, we hopen dat we bij Z2 ook wat magic in ons programma steken. Zodat je lekker blijft luisteren. Door je ervoor. Oh ja, BBC 550 Years heet het. Uh, Auntie met heel veel internationale zangers toen de BBC 50 jaar bestond. Dat is ook alweer 50 jaar geleden, dus uh, het gaat over meer dan 100 jaar BBC intussen. Ja, en uh, BBC, daar hebben we natuurlijk een paar zenders van op onze kabel zitten, waarvan uh, BBC NL wel de leukste is, want daar kun je de hele dag krimies bekijken. Ach, het ene misdrijf na het andere. Nou, je zult er maar voor kiezen. Hé, hey, tijd voor onze reportage. Jawel. Heeft u dat nou ook? Er moet altijd iets. En als dat gedaan is, moet er ook echt weer iets verder. Snel als het kan. Even tot hier. Time out. Take five. Hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen in deze stressvolle tijden? Jeroen van Gent ging de straat op. Vroeg het u. En hier zijn ze. Uw antwoorden. Moet je gewoon zichzelf zijn, joh? ja.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 Wanneer ik gewoon lekker mezelf kan zijn. Ja, ja, ja dan moet die allemaal dat wel weten. Uh, ja, is toch weer een tegenwerping? Ja. Lukt dat? Laat het zo zeggen. Met de mensen die ik vertrouw wel. Ja? Ja. Door in ieder geval gewoon op een rustige manier het gesprek aan te gaan. Ah, lukt dat met mij nu tot nu toe? Dat zeker weten, <laughs> absoluut. <laughs> um, maar goed, dat is zeg maar op straat al, maar ik heb het meer over thuis en op eventueel op werk of sport. Uh, ik denk om um, te beginnen, zeg maar, elkaar met een gesprek behandelen, op een normale manier benaderen.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 Ik weet het niet, maar de... nou, ik weet ook niet wat er gebeurde. Hoor. Ik dacht dat het qua jongens waren, maar ja, we waren net zo lekker bezig. maar. Ja, echt, echt? me. Ja, hoe uh, uh, heb je gemak gesteld? Ja. Dat... Nee, het is hier heel gemoedelijk, hoor. maar dit is echt raar. Dat gebeurt echt niet. Ik weet niet wat, wat er precies mis was. Hoe moet je nou anders doen dan dat, hè? Hoe slopen? Hij is boos op die andere, want hij heeft echt een mespijtje. Ja, nou, lekker. Ja, ja dat kan gebeuren. Ja. Ja, nee. En... Ja, dat is toch normaal? Alleen met een mes lopen? Ja, dat ja, doe ja. wel met een mes. Het ja, is een, weet u dit. Ja, dit is een ja. en beter Had je ook nog maar de camera bij je? Ja, die hele, nou, en... ja, die ja die Hij wordt gerustgesteld en op zijn gemak gesteld. En we worden uit elkaar gegaan. We gaan gewoon door. Ja, we gaan ja, door. We gaan wat zijn ik nou Sport, Sportief, ja, even kijken. Ja, welke, ja, welke nee. Nee. Wat was het nou weer? Um,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 Oh, dan lastig meteen. Thuis, met werk. Ja, om gewoon open te zijn, eerlijk te zijn en gewoon een gezellig praatje met je aan te gaan. En een kopje thee in te schenken. Ja, goeie, kopje thee. Altijd lekker thee. Ja. <laughs> en... Um, en lukt dat een beetje? Ah ja, ik denk het wel. Want ik voel me nu een koppelgemak, dus dat scheelt hè? Zelfs met de microfoon. <laughs> nou, ook dat nog. Wow. Goed, hè? Dat de, me de meeste mensen is dat ineens niet waar, want dat lukt wel. Dus soms moet je even kiezen om gewoon eens even niets te doen. Ja. En dat is heerlijk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 La cour Jammer dat deze band niet meer bestaat... want ze maakte geweldige muziek. Echt oorstrelend en ook swingend zo nu en dan. Maar ook heel melodieus en zwoel. ABC hoorde je hier bij ZVL met uh, All of My Heart. En daarvoor ja, een van de laatste hits van Sailor. Grappige band met een piano met twee klavieren... weet ik nog uit de videoclips. Jorden La Cumbia... Trouwens, straks na twaalf uur over een kwartier ongeveer, dan uh, begint ons verzoeknummerprogramma. En uh, daar kun jij invloed op uitoefenen. Ik zeg het je iedere week en dat is ook logisch, want je kunt nu natuurlijk al je verzoekje indienen. Denk je bij jezelf: God, die muziekkeuze van die blokhuis. lijkt helemaal nergens op. Ik wil iets totaal anders. Nou, dat kan hoor. Ga naar onze website, omroepzvl.nl naar verzoekje. Vul het formuliertje in. Of bel later na twaalf uur. Kan ook via het bekende telefoonnummer en dan gaan wij aan de slag voor je om jou gelukkig te maken met hele mooie muziek speciaal door jou uitgezocht. Dus doe het maar eens. Ga naar omroepzvl.nl. De mensen in Nederland drastisch toegenomen. Kinderen, tieners, volwassenen en zelfs bejaarden zijn verliefder dan ooit. Ben jij wel eens verliefd geweest? It on the string. I there if one day that you say that you care if you say you love me. More. Uit het Eurovisie Songfestival van een miljoen jaar geleden... zou ik bijna zeggen, uit uh, ja, een ervaringsjaren, niet de echte jaren... hoor je toch maar mooi, Sandy Shaw en Puppet on a String... Zo een beetje bijna aan het einde van de show. En verder hoorde je bad en wel eens niet eens met de stem van Philip Bloemendal. Die we kennen natuurlijk van het Polygon journaal uit de jaren 40, 50 en 60. En dat niet alleen, uh, hij uh, was ook nog een keer de stem van, wat was het ook weer Oh ja, uh, de metro in Amsterdam. Nou, dat was wel geweldig. Maar ja, hij is al een tijd geleden overleden, dus die stem hebben ze daar verwijderd helaas. Albert Hammond, een van de laatste van vandaag.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 It's been a hard day, yes, it has Been a hard day, yes, it has Been a hard day, yes, it has I'm a train, I'm a Chukka Train I'm a Chukka Train, I'm a train I'm a Chukka Train, Chukka Train Yeah Look at me, I'm a train on a line I'm a train, I'm a train, I'm a Chukka Train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 I'm a train I'm a train, I'm a chick-a-train, chick-a-train, yeah! I'm a train I'm a chicken I'm a I'm a train I'm a I'm a I'm a train I'm a Albert Habben Natuurlijk I'm a train Tjoeke, tjoeke, tjoeke. Ja, hoor. Ik heb beter een betere vliegtuig, zijn, denk je wel eens. Dan gaat het een stuk sneller. En je hoort het allemaal aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Ik ben er volgende week weer bij Leven en Welzijn. En dan neem ik weer lekkere muziek voor je mee. Dus luister dan vooral weer. Tot de sluit van de show, Davina Michel. En duurt te lang. Misschien geldt dat ook wel voor de show. En daarom er van tussen. En zometeen gezellig mee luisteren naar het verzoeknummerprogramma. Ik wens je een hele mooie dag. Wat mij betreft, tot volgende week zondag 10 uur. Dan zit ik hier weer hier, klaar voor jou in de studio. Tot dan.